Klemert Speters met het NOS Journaal. Honderden Turkse kinderen van basisscholen in Zaandam en Amsterdam... zijn op de eerste schooldag niet op school verschenen. Een deel van hen is uitgeschreven en naar een andere school gegaan. Een deel is gewoon weggebleven. De scholen waar het om gaat worden gelinkt aan de geestelijke Gulen. En vermoed wordt dat ouders hun kinderen van school halen... vanwege de grimmige sfeer die is ontstaan nadat de Turkse president Erdogan... zijn rivaal Gulen ervan had beschuldigd... dat die achter de mislukte Turkse staatsgreep van juli zit. De Amerikaanse filmacteur Gene Wilder is op 83-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Wilder speelde onder meer Willy Wonka in de film Shaki en de Chocoladefabriek. En in komische films met Richard Pryor. En ook werkte hij veel samen met regisseur Mel Brooks. De Paralympische equipe van Rusland is nu al geschorst voor de winterspelen van 2018. De Russen brachten dat nieuws zelf naar buiten. Rusland is ook al geschorst voor de komende Paralympische Spelen die volgende week in Rio de Janeiro beginnen. De uitsluiting is een gevolg van het omvangrijke Russische dopingschandaal dat onlangs naar buiten kwam. Ook veel Russische Paralympische atleten liepen tegen de lamp. Patrick Hickey, het voormalige lid van het Internationaal Olympisch Comité... die verdacht wordt van het illegaal doorverkopen van de wedstrijdtickets... is vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte en hij mag Brazilië niet verlaten. De 71-jarige Hickey zat sinds 10 augustus in een zwaar bewaakte gevangenis in Brazilië. Hickey was ook hoofd van het Ierse Olympisch Comité. Voor de negende keer is het verzoek voor vervroegde vrijlating van de moordenaar van John Lennon afgewezen. Mark Chapman schoot de ex-Beatle in 1980 voor zijn appartement in de New Yorkse wijk Manhattan dood. Lennon was toen 40 jaar oud. Chapman werd in 1981 veroordeeld tot levenslang. De commissie die zijn verzoek behandelde oordeelde dat zijn vrijlating onverenigbaar zou zijn met het welzijn van de samenleving en de ernst van zijn misdaad. Het weer. Vannacht kan hier en daar mist ontstaan. Morgen zijn er flinke perioden met zon. In het noorden wordt het dan 21 graden. In het westen van Brabant loopt het kwik op naar 24 graden. En dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu CFM Cinema. Ja, een hele goede avond. Wederom, uh, je luistert naar ZFM Cinema. Mijn naam is Alko B. En we draaien filmmuziek. Op de rol staat onder andere... Ik kijk even wat erop staat. Uh, het tweede uur. King Kong. Florence Foster Jenkins. Wie is dat? Vraag je misschien af. Nou, ik ga het vertellen. The Terminal. The Ides of March. De nieuwe Ben Hur, maar ook de oude Ben Hur. Dus, nou, dat belooft veel mooie muziek. Maar we beginnen natuurlijk altijd met een hitje. die in een film vaak gedraaid is. En dat is deze keer een hele mooie. van Neil Young. En dat zijn groepje waar hij dat mee speelde. heette Buffalo Springfield. Het komt ook nog uit een film. Moet ik even kijken op mijn lijstje. welke film het ook alweer was, hoor. Want ik, uh... oh ja. Het kwam in twee films voor, zag ik. Het kwam voor in de film. Um coming home and far and loading in Las Vegas Buffalo Springfield expecting to fly the ground. Springfield gecomponeerd door uh, Neil Young. En dat allemaal uit de soundtrack Fear and Loading in Las Vegas. Of de soundtrack van Coming Home. Expecting to Fly. Ja, het tweede uur is altijd wat meer rustige muziek. Wat meer muziek om, uh, ja, rustig op de bank te zitten, een glaasje erbij te drinken. Het is al buiten helemaal donker, dus misschien zit je nog in de tuin. Nou, lijkt me een beetje fris nu. Maar je kan binnen zitten. En dan gaan we over tot een wat rustiger soundtracks. En dan kom ik bij King Kong. Uh, komt ie. King Kong. Film King Kong is op donderdag 1 September op televisie. En hij is op Veronica. Hij begint om half negen. En hij duurt tot tien over twaalf. Het is een vierster film. Het is een film van Peter Jackson. Meteen na de, de Lord of the Rings trilogie heeft hij deze gemaakt. Uh, aardig film. Het gaat over de werkeloze actrice Anne Darrow... wordt door regisseur Carl Denham, gespeeld Jack Black... gerondstot om scheep te gaan richting het mysterieuze Skull Island... waar exotische flora en fauna mooi filmmateriaal kunnen opleveren. Jackson volgt het origineel uit 1933 trouw... maar voegt daar anderhalf uur fraaie special effects aan toe. Iets te lang, maar met zoveel liefde gemaakt... dat je daar wel overheen kunt stappen. En de aap is overigens reuze sympathiek. Nog een stukje uit het nummer Captured. Oh, oh, dat vind ik te ruig op dit moment. Toet en claw. Oh, het is allemaal heftig. Ik ga iets uh, rustiger zoeken hoor. Zover de film King Kong. Uh, we draaien ook uh, nieuw. En een nieuwe film is Foster, uh, Florence Foster Je Jenkins. Ik wil eerst even de titelmuziek laten horen. Oh. Florence Forster Jenkins is een Franse-Britse biografische film uit 2016. Volgens mij is hij in eind april in primaire gegaan op het filmfestival van Belfast. Het verhaal Florence Forster Jenkins, gespeeld door Meryl Streep, is een rijke dame in New York in de jaren 1930. die een grote passie voor muziek heeft. haar ambitie is om operazangeres te worden, ondanks haar gebrek aan talent. Ze is er zelf van overtuigd een fantastische stem te hebben. Het publiek dat haar gezang aanhoort waardeert haar meer om het amusement dat zij hun schenkt... dan om haar muzikale talent. Critici noemden haar de slecht zingende opera -zangeres ooit. En haar echtgenoot en manager Sinclair Bayfield, gespeeld door Hugh Grant... probeert zijn geliefde echtgenoten af te schermen voor de waarheid. Wanneer Florence besluit om een groot openbaar optreden... in Carnegie Hall te geven, komt hij voor een grote uitdaging te staan. Ja, grappig verhaaltje. Wie weet is het een leuke film. De muziek is van Alexandre Desplat. After reading. Florence Foster Jenkins. De film draait vanaf 22 september in de bioscopen. Nog een klein stukje voor de uh, for the Love of Music. Ja, in de film staat er nog wat opera muziek... maar die heb ik nu maar niet uh, bijgepakt. Van Alexander Desplat. Uh, dan kom ik bij een film die op televisie is. Vanavond zelfs. Om half negen begonnen. En uh, daar zit een prachtig mooi stuk muziek in. Even kijken of ik hem vinden kan. Het is deze. Ja, dat is een aardig stuk muziek. Dat film heet The Terminal. De muziek is van John Williams. En de eerste nummer. Dat is meteen een geweldig nummer. De Tale of Victor Navarovsky. Prachtige klanken van John Williams uit de film The Terminal. Een film die vanavond televisie is, en op dit moment zelfs nog, loopt. Phil uh, Steven Spielberg, Tom Hanks, Katrina Zeta-Jones. Het verhaal gaat over een toerist uit Krakowsia... Uh, waarvan het paspoort ongeldig wordt verklaard. Hij mag niet meer reizen en verblijft volgens op een inventieve wijze... langere tijd op het vliegveld. Nou, Ik vind deze soundtrack zeer de moeite waard. Vooral het eerste nummer van John Williams. John Williams wordt ook tot grote filmcomponisten. En um, ja, we gaan rustig door met kijken naar uh, filmmuziek en luisteren naar, vooral naar filmmuziek. En deze is film is ook op televisie: en dat is weer een, een muziek van Alexandre Desplat. en dat is The Ides of March. van George Clooney met in de hoofdrollen Ryan Gosling, George Clooney, Himself, Philip Seymour, Hoffman en Paul Giametti. Het is de vierde film van Clooney als regisseur. Volgt hij de weergang van die jonge, ambitieuze mediastratege, gespeeld door Gosling, die ervoor moet zorgen dat de charismatische gouverneur Morris, gespeeld door Clooney, de presidentskandidaat van de Democraten wordt vrijgeschoten en goed geacteerd. Een drama over bedrog, opportunisme en teleurstelling. Maar we hebben het allemaal eerder en ook beter gezien, want hoe schokkend het de vaststelling ook is dat je politici niet kunt vertrouwen. Ja, aardig veel toch hoor. Ik doe er nog één nummertje: de candidate. Eights of March aanstaande vrijdag 2 september op televisie om 10 uur op NPO 3. Uh, vrijdag is altijd de filmdag, hè. er zijn altijd heel veel goede films. Dus het is moeilijk kiezen, want diezelfde avond zie ik ook staan uh, Gandhi, de film, de, de, uh, uh, Alle Tijd zie ik staan, uh, Carnage zie ik staan. Nou, eigenlijk heel veel goede films. Dus kies, en, uh, nou, kies wat je leuk vindt. In ieder geval, de Eights of March is de muziek van Alexander Desplat. Ja, uh, je hebt allemaal wel eens gehoord van de film Ben Heur. En daar is een, een nieuwe van uitgekomen. Een nieuwe Ben Heur film. En daar is de muziek van Marco, Marco Beltrami. En daar zal ik de titelsong van laten horen. Want het is het beste stuk wat er is. Uit de hele soundtrack. Maar ik zal hem even opzoeken. Ben Heur. Ik moet even goed opletten, want ik heb ook de oude soundtrack uit de film uit 1959 bijgezet. Maar ik doe het Ben Heur-thema eerst uit de nieuwe van Marco Beltrami. Komt-ie, Ben Heur. Ben Heur is vanaf 25 augustus in het theater te bewonderen. Het verhaal. Judah Ben Heur is een Joodse prins die valselijk beschuldigd wordt... door zijn geadopteerde broer Messas, Messala. Hij verliest alles en moet jarenlang verblijven op een Romeins slavenschip. Vervolgens gaat hij de strijd aan tegen het Rijk... en de man die hem verraden heeft in een grote strijdwagenrace. Ja, het is een soort remake van een oude film, een film uit 1959... En daarvan is de muziek gecomponeerd door uh, Mielos uh, Rosa. En uh, daar is onder andere dit het Team uit de film uit 59... Ja, ik draai muziek uit de oude soundtrack van Ben Heur. De muziek is gecomponeerd door Miklos Rosa. En dit is eigenlijk de overture die is wel redelijk bekend. Overture uit Ben Heur van 1959. Ik koos om wat uit de oude soundtrack te, te draaien van Ben Hur, Maar de nieuwe soundtrack, de nieuwe film van Ben Heur 2016... met muziek van Marco Beltrami is ook niet onaardig. Maar ja, ik kan toch eigenlijk niet tippen aan de oude soundtrack. Uh, het eerste nummer is wel goed, maar dat heb ik wel gedraaid. Uh, er is nog een mooie film op televisie en dat is deze film. Ik ga er wat muziek laten horen. Uh, With the Help of God uit de film Shine... The Shine is een uh, fraaie filmbiografie over de piano-virtuoos David Helfkot... die door zijn goedwillende maar tyrannieke vader, een Poolse jood die Auschwitz overleefd heeft... krijgt ingeprint dat, ter, dat perfectie het enige aanvaardbare niveau is. De jonge Helfkot wint de ene muziekprijs naar de andere... maar na een uitvoering van Rachmaninoff's schrikwekkende moeilijk derde pianoconcert stort hij in... Aansluitend volgen jaren van verwarring in en buiten inrichtingen. Shine is op de BBC. Donderdag 1 september. Begint om half eens nachts en duurt tot tien over twee. Voor de kijkers. hebben van een klassiek pianospel, dan mag je deze film niet missen, de film Shine. Over David El Elfhoff. Um, ik zie dat ik nog tijd heb voor één soundtrack, en dat is The Fly, een, een horror uit 1986. Grappige muziek, The Fly, Howard Shore, titelmuziek. verhaal. Seth Brundle, een briljante maar excentrieke wetenschapper, geeft de journaliste Veronica Quaff, de primeur voor zijn laatste uitvinding, een teleporter waarmee materie verplaatst kan worden van de ene naar de andere plaats. Als hij zichzelf teleporteert, vliegt er echter net een vlieg zijn capsule binnen. Hierna is Brundle niet langer dezelfde en krijgt hij steeds meer eigenschappen van de vlieg. The Fly 1986, hoofdrollen, Jeff Goldblum, Gina Davis. Ja, science fiction, horror, Alla. Uit muziek van The Fly, een oude horror. Uh, en tot het einde, tot ik uh, dat eindmuziek start, doe ik nog iets van de B-Movie uh, Orchestra. Ja, de B Movie Orchestra, die hebben een korte optreden in Haarlem. Je hebt 10 september in toneelschuur, uh, de Pocket Edition. Ja, met prachtige muziek natuurlijk, uh, mooie klanken en de Cinematic Fever Girls zingen natuurlijk mee. Niet vergeten 10 september, de B Movie Orchestra toneelschuur. Zeker kijken en luisteren naar de b via Orchestra toneelschuur. Uh, het loopt alweer tegen de klok van 11, dus we zijn toe aan onze eindtune van Philippe Rombie. En dat is natuurlijk De La Maison. Ja, je hebt geluisterd naar CFM Cinema. Mijn naam is Alko We hebben filmmuziek gedraaid. Nieuwe, oude, van alles door elkaar. Ik hoop dat je het leuk vond. Zelf vond ik de nieuwe hit van de maand een hele mooie. Van uh, Sterling uh, St uit de film Peter en de Draak. Maar ook Ben Hur, de oude versie. Prachtig natuurlijk. The Fly. Eigenlijk te veel op te noemen. Ik wens je een hele goede filmweek. Nou, het wordt weer mooi weer, dus wie weet wordt het lekker buiten zitten. En weinig films deze week. En anders, je kan ze opnemen en op een ander moment kijken als het regent natuurlijk, want het komt vast wel weer een keer. Een hele uh, goede week en maak er een mooie week van. Voor zo direct. Sleep wel en morgen gezond weer op. See you next week,zelfde tijd,zelfde zender. CFM.